Uur. Het is Caroline Bari met het NOS-journaal. In België stevend het Vlaams belang af op een overwinning bij de nationale verkiezingen. De uiterst rechtse partij wordt in Vlaanderen, naar verwachting, drie keer zo groot. Het zou daarmee de tweede partij van België zijn. De Vlaamse nationalistische partij N-VA van Bart de Wever krimpt, maar blijft de grootste. In Wallonië lijkt de groene partij Ecolo te gaan winnen. In België werd vandaag gestemd voor het regionale parlement, het federale parlement en het Europees parlement. Uit de eerste prognoses blijkt dat in Duitsland de Groenen flink hebben gewonnen bij de verkiezingen voor het Europees parlement. Ze zouden op 22 van de stemmen uitkomen en zijn verdubbeld in grootte. Ze zijn daarmee de tweede Duitse partij in het Europees parlement geworden, achter de combinatie CDU-CSU van Merkel... In Oostenrijk staat de partij van kanselier Koerts op winst... en in Griekenland lijkt de centrumrechtse partij Nieuwe Democratie de meeste stemmen te hebben gehaald. In zeker negen landen is de opkomst veel hoger dan bij de vorige Europese verkiezingen. Bij een zware aardbeving in het noorden van Peru is een dode gevallen en zes mensen gewond geraakt. De beving had een kracht van 8,0. Het epicentrum ligt in een dunbevolkte provincie van Peru dat voor een groot deel uit oerwoud bestaat... In grote delen van het gebied is de stroom uitgevallen. En op Twitter wordt gemeld dat veel bewoners in dorpen en steden... niet meer thuis durfden blijven en s'nachts de straat op zijn gegaan. De president van Peru riep in een tweet op tot kalmte. Op de Limburgse begraafplaats Margaten zijn voor de 75 ste keer... Amerikaanse soldaten herdacht die omkwamen in de Tweede Wereldoorlog. Vier F-16's van de Koninklijke Landmacht brachten een eerbetoon. En er waren duizenden bezoekers bij deze herdenking. Het weer, een regengebied, trekt vanavond van west naar oost over het land. Later in de avond en in de nacht wordt het weer droog. Morgen zijn er perioden met zon en blijft het vrijwel overal droog. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. 72 procent van de weginspecteurs krijgt regelmatig de middelvinger. Does lief. Dank je wel. Namens Rijkswaterstaat en Sieren. Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. Z -M -M. Met nu, Peaceful Radio. Een hele goede avond. Ja, ik had even jeuk in mijn neus. Maar een hele goede avond. Welkom bij Peaceful Radio Show 1334. Uh, mijn naam is Ben Oveugen, uw gast hier voor de komende twee uur in dit New Age muziekprogramma. We gaan weer beginnen met uh, twee nieuwe werkjes: de eerste is een, uh, een verzamelalbum, uh, album. Ja, CD is het niet, maar een album.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 chapman stick soloist thank you for listening to peaceful radio